Wij beginnen de zogerles 125. Pagina 70. De linker kolom. Hassulam. Eigenlijk nee, de, de basistekst van de zoger bovenaan, de, de, de regel 3. De ot nun zijn zeifen en uh, Ad Shama Kala, De Amar Panun Atar PANUN ATAR DEHA MALKA MASHIHA fir ATE LEMITIFTA DE rabbi SHIMON BEGIN DECHOL TZADIKAI DE TAMAN Mitifta. METIFTA We blijven nog steeds in de spier van rabbi Hie wat onthuld werd aan die rabbi hier. En nu is hij in de Yeshiva, in, de, in, de, in het schoolleerhuis leer, van Rabbi Shimon, en daar gebeurt er iets. 3 Ot nun zijn 57. Adhochi intussen, Shama Kala de, maar hij hoorde een stem die zei: Panunatar, natar, Panu natar, maakt plaats vrij. Maakt plaats vrij, zo gauw op of zo ongeveer. Maar letterlijk dan: Maakt, maakt plaats vrij. De ha want. De koning de Mashiach komt vir. le Lemetjifta, de rabbi Shimon, naar het leerhuis van rabbi Shimon. Begin de hol tzadikay, de taman, omdat alle rechtvaardigen die daar zijn, reshemetjifta, die zijn de hoofden van de leerhuizen. We inun de volgende pagina een elf eenentwintig. Motiefte regime inun. De inun, met dief de detaiman, de inun, dat deze uh, leerhuizen die daar zijn, regimen in hun, die zijn, worden door hen gekend of getekend. Zo is het. Punt. We hoorden in hun havarien, uh, die we Mitifta salke, mitifta Tweede de hacha, le metifte de rakia. En, behol in En al deze letterlijk kameraden, die bachol metifte, die in, die is ook net, die wordt vertaald, vertaald in het Nederlands. Die begol met diefde, die in elke leerhuis zijn, zalke de hoge, die zij stegen op van de, het leerhuis van hier, le de rakia naar het leerhuis van de, van de rakia, van het uitspansel. Dat is het leerhuis van Memtet, zoals we hebben geleerd, Punt. Om um de messieach at hij behouden moet met iftey, we hatim drie o raita, derabanan. En de messieach kwam um, behouden moet in al deze leerhuizen We hatim o en zeg uh, zoals we dat zeggen dat. Uh, ingrafieren, niet ingrafieren, wat zeggen we dan nog? Ingrafieren. En kerften de, de Torah uit de monden van de leraren daar. Zo is het. Punt. Ovahahusa Ata, Ate Mashiach. Met ater, met ater, min Reshe, met Tifte, vier, bij iedereen alleen. Uwahushate, en op dat moment kwam Mashiach, de bevrijder. Met Ater, min Reshe, die, euh, letterlijk, de kroon had, gekroond werd door de Hoofden van leerhuizen, vier bij iedere lijn, door hun kronen, punt, we zullen zien. Wij keren terug naar de pagina 71, de linker kolom, de regel 21, de referentieletter nun zijn. ...ot nun zijn. Adhochi... ...shama... kola ...intussen... ...hoorde hij... ...dus rabbi hier... ...hoorde hij... een stem... ...gewegolde... ...enzovoort. Dubbele punt. Betogkach... 22 ...shama... kol ...shamar... panumakom, panumakom, ...panum akom... Panum akom. ...ki... 23 ...melach... ...hamashiach ba li shiva to rabi shimon Betochtkach intussen der 22 Shama-kol-sham, maar hoorde hij een stem die zei, Panu-makom, doe, laat, zeg ik, dat heb gezegd, maakt plaatsvrij. Maakt plaatsvrij. Panu betekent Maken, frey, frey maken. En makom is plaats. Ki melach 23 ha want van de koning-Mashiach, baal yeshivato -shivat, kwam naar het leerhuis van Rabbi Shimon. Punt. Mishum 24, shekola sadikim sham hem rashe yeshivot, Meotan 25, ha'i shivot, jodaot, hen, sham. Mishum 24, omdat, shekola tzadikim, omdat alle rechtvaardigen sham, die daar zijn. Hemra'she Shivot zij zijn hoofden van leerhuizen. Shootan shivot. Jeder ort, henscham, dat die bekende leerhuizen zijn daar. Punt. 25. de punt. We hol Eloah Haverim. 26. shibachol Yeshiva. Olim me Yeshiva, Shibakan. Le Yeshiva, 27. Shibarakia. U Mashiach ba bakhoel eilu ha-yeshivot, vechotam, achtentwintach, torah mipihem shel ha-chemimpet. Vechol, vijfentwintach, eilu en al die vrienden, al die kameraden, 26 she bakhoel yeshiva, die inelake yeshiva waren, die elke yeshiva. Olim, me Shibakam, Die steigen op van die, van de, van het leerhuis die daar is, die hier is. Dus van een Yeshiva waar zij zich bevinden. De Yeshiva Shebarakea naar het leerhuis die in de Rakea is. In het uitspansel is. 27. Ba, En Mashiach komt in elke van deze leerhuizen. We hebben Chotam, 28 Torah, mi Pihem, En uh, stempelde als het ware de Torah, maakte een afdruk. פון דתורה אויט דעם מונדן פנדי וויזן פונט אוושאה הי באה משיהх לישיבה טושל רבי שמעון מעוтар מין דער טה חרש הישבוד באתארוד אל יונד Osha op dat moment ba 29 kwam de Mashiach Rishi Rabishimon toen Shimon naar naar het leerhuis van Rabbi Shimon. Meutar bekrond met bekrond van de door of de hoofden van leerhuizen. Meatarot al met de hoge kronen. Of door de uh, hoge kronen. We zullen zien. Overal als je hoort in de Kabbalah kronen. of bekroond worden, et betekent. dat er iets of iemand brengt uh, de toestand bij een hogere. iemand die in een, een lagere toestand is. Lagere traptreden een lagere traptrede brengt bij een hogere traptrede een, een gadloed. Dus die, want de, kroon, de kroon betekent gar. Dus de eerste. Van lichten of van kilim. Dus een lagere brengt altijd de kroon bij een hogere. Een lagere bekroont het hogere. Okay? Het volk bekroont de koning. Dat betekent normaal is een hogere bevindt zich normaal in zeven sfeer, ja, normaal in katnoot. Kat, kat, een hogere heeft geen katnoot kat, kat, nodig. Alleen wanneer een lagere maan opbrengt, goed, opletten. Wanneer een lagere maan opbrengt, dan gaat een maan, de maan gaat omhoog, ik, tot aan de eendsof, en dan brengt van eendsof, brengt mat naar beneden. En dat madde dat vorm dan komt tot aan één aan, tot, tot aan na de laatste, na het laatste station voor degene die de man heeft opgebracht. En die krijgt daardoor dat boog-hogere traptreden, die krijgt daardoor gar, hoofd, dus drie eerste. Maar samen daarmee krijg je dan licht-hoogma, als het ware. En daarmee krijg je dan tien sferoten, het hogere wordt opgewekt ook door de opwekking van de lagere. Altijd lagere moet opgewekt worden, alvorens de hogere opgewekt worden. En dat lagere, die heeft, was opgewekt en die heeft veroorzaakt aan de hogere kronen, dat wil zeggen gaar, dan de veroorzaker, de lagere traptreden, ontvangt dan, bij, als het ware, als, als een boomerang effect, ontvangt dan dat Gene wat hij had, veroorzaakt, dat is een geweldige principe in het geestelijk. Dus als ik opgewekt, als ik mij opwek, voor het geestelijk. Dus in het in, in gebed of zo. Dan op die manier verkreeg de Hogere de kroontjes, dus kroon, dat betekent het hoofd kroon. En dat verkreeg ik weer terug. Dat is wat hij ook demarcheert heeft ook zoiets gekregen, zoiets, door de hoofden van de leerhuis. Dan gaan we verder. Dan gaan we kijken wat hier staat. 31. Pirouche. De uitleg. Gewoon lekker hard werken vanavond. Om daarmee die parallellen te zien, de taal van de zoger en de kabbala, hoe dat zit in elkaar. En ga natuurlijk geen beelden maken van dat de Mashiach komt, dat uh, iemand van vlees en bloed, et Al die dingen natuurlijk niet, ook niet vlees van Rabbi Shimon. Alles gebeurt innerlijk door de opwekking van de Rabbi Gia. Die graag wilde het niveau van Rabbi Shimon begrepen, bevatten. En zijn dilemma oplossen. Dat het, dat het de ziel van Rabbi Shimon niet wordt niet, ver, niet vergaat in de aarde, in de kleppoot. En wat gaat gebeuren met Rabbi Shimon? Dat betekent verbonden aan het lot, als het ware, van de malgoed, de malgoed. En dat zijn allemaal dingen die hij graag wil, wil bevatten, die Rabbi Gia. En dat wordt aan hem geopenbaard. Zo gebeurt het met iedereen, afhankelijk al, van van de kracht van hoe jij dat wil, van jouw wil. De kracht is sterker, dan heb je meerdere uh, bevattingen. Ik zal nog later nog iets vertellen, bezittershem, iets hoe dat werkt, iets heel speciale. iets. Nu even gaan verder. 31. Pirush, de uitleg. Ki mikoa הגיлуй אגדול גז 23 דרדך שבת שבועת ממтет שגוב חנד גיлуй אקץ דרינדרדך ניט או מוד כל אילו הצדיקים שגהיו במתיפט 34 דרבישים ומכל שכן אילו בעת כיתות הצדיקים שהם פייפנדרטה היו הגורמים לביית, ממתת ושבועתו, שעל ידי זה זה סנדרטה הישיגו מעלות נפלאות ביותר. We niet aan het 37. We hebben het gegeven. Le madrigat, Kijk, elk woord is belangrijk hoe hij ons vertelt. Geen woord is te veel. 31. Peroush, de uitleg. Kimiko, hagelui, hagadolia, ze. Want krachtens. Uh, de, deze. Geweldig grote. Onthulling. 32. Shebashvat memtet. Die in het, in het zweren was van memtet. In de, in de, wat hij zwurde. In de eid, hè? Ja? ja, in de eid, wat, wat hij had verkondigd, eigenlijk. Shehub hinat Wat was het zijn eid? Wat was het? De, de hoofdzaak van zijn, van zijn schwa, van zijn uh, eid. Dat hij verkondigde, hij onthulde de kets. Kets betekent het einde. Einde der tijden. Kijk nou hoe geweldig is dat, dat die einde der tijden dat het ingedrongen werd in, de, in, de, in elke, in elke gewer, in elke vriend, in elke uh, rechtvaardige die daar was. ...was ingedrongen... ...en dat was de oorzaak... ...van de geweldige opwekking... ...van allen. Ook voor ons is het bijzonder belangrijk... ...om die het einde... ...het, het einde station... ...het einddoel voor ogen te zien... ...hoe dat zit in elkaar... ...en dat geeft een geweldige uh, geestelijke kijk ...omdat daaruit komen alle krachten... ...als je weet wat... ...wat het einde is... ...daar aan het einde is de plaats... ...waar, waar, ja, waar het... Waarvan dan alles komt van, van, de, van, het, van de tijd van de uiteindelijke Gmartikun. Ja, de uiteindelijke correctie. Ja. Einde van oh, 6000 jaar. Dus hij liet ons zien de, e, het einde van de 6000 jaar. En als je weet het einde van het 6000 jaar, dan zie je ook, dan ga je ook een beetje ontvangen van datgene wat daarna, daarna komt. Na al die transformaties. En dat geeft natuurlijk een geweldige op opwekking. Dat is wat hij zegt. Dat, dat is, wat, wat, is dat, wat hij had zo plechtig gezworen. Of eet als het ware afgeleden. Afgele nee, gezworen toch. Dat het was de onthulling van de kets van, de, van het einde der tijden. Kets is Einde. 33, sorry, 33. Niet maar oot ko leila tzadikim, dat door, daardoor werd ver, uh, verheven zich zeer hoog al deze rechtvaardigen, al deze tzadikim. met etifta de Rabbi Shimon, die aanwezig waren in het leerhuis van Rabbi Shimon. Dat betekent niet dat, dat, dat ze bij elkaar kwamen om een bij, voor een bijeenkomst, ja, voor de school, school van Rabbi Shimon. Dat betekent, alle, dat betekent zielen die geschikt waren, om, of op het niveau, behoorlijke niveau waren, eh, om in zich te bevinden in het leerhuis van Rabbi Shimon. 34. Om je sheken, hij tot het zadikim en des en uh, des te meer deze uh, rechtvaardigen uit die twee klassen, die twee klassen, twee categorieën uh, rechtvaardigen, Shahem ha Hagormim, die zo so hoog waren dat zij waren, dat zij veroorzaakten de komst van memtet, van, mem van die aanvoerder van alle Eng Engelen. U en zijn schwa en zijn eid, zoals we dat zeggen. Als men zegt, schwa, soort zweren sch in de Torah. Zo'n hoog geplaatste iemand die zweert, of de Hashem zweert of zo, dan betekent dat dit voor 100% zeker is dat dit zal plaatsvinden. Daarom, ja, waarom is het zweren? Zo'n zwoa, zwoa, zwo, zwo, is het omdat dit voor 100% zeker is. Daarom zweert men dat zoals in onze wereld ook, ja, met zeg, zwerdt iets, ik zwer jou, dus dan moet je zeker van zijn. En kijk nou ook naar het woord sweren. Sweren is shin, vav, sorry, shin, bet en ein. Al die kleine lettertjes kan je weghalen, maar shin, bet, ein. Ja, dat de medeklinkers moet je altijd kijken naar medeklinkers. die vormen het de stam. En dat komt van het sheva zeven. Ja. Zweren ook komt van het woord zeven. Omdat zeven is volmaakt. Volmaakt. De hele schepping. Uh, zeven, zwerot, et cetera. Onderste so, zwerot, dat is de hele schepping. En daarom is het als je zegt dan ik, ik zweer. Of dan zit hij wat zegt. Shvoa, shvoa. Shvoa betekent dus dat hij zweert. Hij zweert met zeven, het getal zeven. Schalidei zei dat daardoor, 36, hij ziet dat ni niet flauw dat daardoor bereikten zij uh, uh, de wonderlijkste uh, hoogten. We niet uit we higijou, le madrigot, rechei met En zij kregen allemaal kronen. Niet atrukulam. zij kregen kronen. En we weten al nu wat de the kronen, zij betekent dat zij gadloed kregen, kadloed en ook de i eerste eerstes virood kregen ze. We le madrigot, rechei met en zij kwamen tot de traptreden van de hoofden van leerhuizen. Het is dus een, niet dat zij aangesteld werden als hoofden van een of andere leerhuizen, maar zij kregen de, de kracht, ja, dat heet macht, de kracht, geestelijke kracht, dat heet hoofden van leerhuizen. Door deze onthulling van de memtet. Dus zowel de rechtvaardigen, zowel de zielen die waren in het schoolleerhuis van Rabbi Shimon, als die twee, die waren nog hoger, die twee groepen uh, rechtvaardigen, waar we het ook eerst gehad, hadden een paar lessen geleid. Die A, die dus veroorzaakte de komst van de euh, Mem Tedh, daarvoor. 37 na de punt. Ki bachol mitifta o mitifta jes gevreia mitifta we jes de volgende pagina Een, alef 1171 de rechter kolom de eerste regel Hasulam Alehu rechei metivta, vahahef rechbeinei hen twee, ki mifhinat vak shal hamadrega, leivchinaat gar shell dri hamadrega. Echad ons uitlechel. Ki bachol metivta u metivta, want in elke, en elke Jeesh, gevrij en metief, daar zijn er kameraden die leren daar in, de, in, de, in, in, in, de, in dat leerhuis. Weesh, dus Jezus, daar zijn leerlingen, laten we zeggen, ja, die daar leren. Hij noemt het, ge, ge, ge, ja, dat leerlingen, deelnemers. gevrij, deelnemers, deelnemers aan het leerhuis, kan je zeggen. Weesh, alleen, hoe, let op wat je zegt ons. En er zijn, zijn degenen die boven hen zijn, die zijn resche liefde. En, en boven hen zijn de hoofden van, de, van het leerhuis. Waar hij fris beneden. En het verschil tussen hen is. Welk verschil nu is, tussen, waarschijnlijk tussen die hoofden van leerhuizen. Let op wat je ons vertelt. tussen oké okay, tussen de wisselen zien tussen de tussen de deelnemers tussen de leerlingen laten we zeggen en de hoofden heel goed en de hoofden van de leerhuizen. zo zullen we zien het verschil tussen hen is uh, twee ki wimitief, ki ki ki vak zullen we, we zoals uh, wak van een traptreden, de zestiende van de traptreden, leef gar, Madriga, al, en de drie eerste van de, van de traptreden. Kijk, waarom? Is iedereen ziet dit. Kijk, wat is het verschil tussen degenen die, die daar studeren en hun hoofden? Hoofd is, wat is hoofd? Het is net als in partsoef. Hoofd is alleen gar. Het is gar, ja of niet? Drie eerste sferoten. En dat is hoofd. En degene die leren, die hebben dan wak. Die hebben dan het lichaam. Dus die zijn wak als zestienden. Dat is het verschil tussen um, degene die leert en degene die dan uh, wat hij zegt, hoofd is van het leerschool. Drie. Erg belangrijk is dat je zegt, ook dat, voor ons is het belangrijk ook belangrijk. Dat ook de, de hoofd betekent het van leerhuis moet, gadloed maken moet en doorgeven aan het lichaam, aan zijn leerlingen. Drie. Um. We zijn zo meer. אד הוכי שמע קלה דאמר פיר פנונ אתאר פנונ אתאר דהה מלכה משיחה פייף אתי שבאית שגילה מנטת סוד כהקץ יצא כל זס פנו במקום פנו במקום die hamela hamashiach ha zeven ba. Die in jan shurbe in-jan ne-lach ha erg, aandachtig. Geweldig. Want dat wat hij nu beschrijft is het einde van het eindstation. station. En daarom is het erg belangrijk om zich jezelf verbinden met het eindstation. En daarmee kunnen we het versnellen, individueel versnellen dat de komst van de tijd in, in mijn ervaring. En natuurlijk naar ons allemaal. We maar dat is wat hij zo hoor, zegt. ad hochi hij intussen, shama, kala, damar, hoorde hij een stem, die zei vier Panunatar, panunatar, maak de weg vrij. Maak de plaats vrij, maak de plaats vrij. Ook dat herhalende, dat altijd in dit oraal, je ziet, herhalende dingen, twee keer herhaald wordt. Ja? Josef, Josef, voor hier ook uh, twee keer iets herhaald wordt. Dat is dan voor iets geweldigs, dat, uh, waarbij het ook geen ommekeer mogelijk is dat dit zowel de bron van dat wat gezegd wordt, als de tak daarvan al met elkaar verbonden is. En daarom wordt het twee dubbele gezegd. één tegen de bron, tegen de, het geestelijke, de geestelijke wortel van iets, en de ene tegen die uh, aardse manifestatie daarvan. Dus hij zegt, De ha malka want de koning Mashiach vijf ate komt Over Shegela, memtet soda daket she gaat so dak ons nu uitleggen want in de tijd waarin op het moment wanneer he, wanneer memtet onthulde het geheim van het van, dat, van het einde Alleen maar met één woord wordt het genoemd: Akets. Het einde. Het geheim van het einde. Yatsakol ja, Wamar kwam een stem uit. Zes Wamar en zei: panumakom, kom, maak Maakt plaats vrij, maakt plaats vrij. Yamelach ja, HaMashiach Ba. Want de koning Mashiach is gekomen. Zeven. Die in Jan, Hakets, Kashur. Want de kwestie, let goed opletten. Want de kwestie, Hakets, het einde, dat is een begrip. Kashur, Benjan, Melach, Mashiach is verbonden met de koning, de Mashiach. Dus einde, het einde van de tijden is verbonden met de koning Mashiach. Ach, ונותן טעם על מה שזכו לזה כל הצדיקים נכן שבמיטיבטה דראבי שימן שהוא בגין דכל צדיקאי תינדת אמן רשי מתיבטה כי לזכות כי לזכות Lekabel kabel, panav, shle mashir, elf tzurihim, lehi shavata tsura, imo, in de rechel elf, dat puntje voor het laatste woord weghalen alsjeblieft what So, as we see, in toestand, in Rabbi Shima, Rabbi Chia, Zag de Mashiach. And it is in the that it is that the bevrijder, he must come, ooit, later. But he wecked himself open, he see het is nog niet niet helemaal voor allen gegeven, alle gegeven maar hij kon het al zien en als je het kan zien dan kan je ook aantrekken naar jezelf kijk wat hij zegt we am en hij legt het uit uh, het feit dat, uh, dat en het feit dat. Dat. Dat. Dat. Dat. De dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. toestand Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. deze toestand alle rechtvaardigen waardig waren welke rechtvaardigen negen be, uh, waren in het leerhuis van Rabbi Shimon. Waarom waren ze dus? Wat, wat, waarom, wat was de, waarom waren zij het waardig? Die rechtvaardigen, die zaten in het leerhuis van Rabbi Shimon. En ik zei, waarom? Jehovah ging de kolze die de taman, reshemetiefte. Dat, dat is, dat komt, let op, omdat alle rechtvaardigen die daar zijn, die in het leerhuis van Rabbi Shimon reizen met om omdat zij allemaal hoofden van leerscholen, eh? niet hoofden, betekent niet dat iedereen was een hoofd van leerschool van een, van een, een reële le leerschool, maar zij waren in het toestand, eh, niveau van het niveau, dat zij waren eh, hoofden van leerscholen. En dat ze kunnen gar aantrekken, ja dat. Kie lize kort, le kabel, panui, panav, elf, schelle Want, hij gaat ons uitleggen. Want, om, waardig te zijn, het aangezicht van de Mashiach te ontvangen, letterlijk. het uh, tzrig, regim dient men, let op heeft men overeenkomst naar eigenschappen nodig niets anders Imo met hem dus om het, om het gezicht, om het licht van de Mashiach waardig te worden, dient men overeenkomst met hem met de Mashiach, overeenkomst naar eigenschappen iedereen ziet het het is niet iets dat iemand komt en, ja, en dan zullen wij zien. Niemand zal zien dat alvorens iemand zichzelf in overeenstemming brengt met de eigenschappen van de Mashiach. Het is werk. Iedereen ziet het wat hij zegt. Dus Wanneer kan men zien de Mashiach? Als men overeenkomt met hem, met hem, met de Mashiach, met de bevrijder? naar eigenschappen, dan kan men hem zien. Maar het is niet genoeg om te zeggen, ik geloof. Het is alleen natuurlijk, moet je geloven, is goed, maar dan moet je zeggen, en nu ga ik werken aan mijzelf. Alleen geloven zonder werken aan zichzelf, ook ik, de kan zal nooit de koning kunnen zien. Niemand zal koning kunnen, zal koning, de koning of de machiavier zal kunnen zien, alleen door geloven, maar niet doen. Veel, ja kan niet. Het is moet werken aan zichzelf. Dus het is een kwestie van innerlijke rijping. raping. Ja, dat is mens moet overeenkomen. De Als iemand overeenkomt, de rechtschappen is die ziet machine. De kracht van die machine. Twalaf. We sod, melahamashiyo. Hous sod. Or yichida kan oda kijk naar nou wat die soms vertelt. Het is een erg belangrijk ding wat we nu leren, want dat is het einde der tijden, het einde van... Hey, tijden betekent van alle toestanden die van ons zijn. Van alle opeenvolging van al onze toestanden, dat zit hier nu. Gewoon ontvang dat. Kijk, Weesod, Mellachemashir, en het geheim van Mellachemashir, wat is Mellachemashir, Koning, Koning Mashiach, wat is dat? Kijk nou wat je zegt ons. Hoezo, dat is het geheim van or yechida Kanuda. that is at licht yihida so was so was began this dertin ulefichach lulei shezachu kol hachavirim lehasik b'hinat Fertin reshah mitifta lo hayu zohin lekabel panah vshel 15 ha'mashiach and you can be all, all that hoofden ja hoofden van de leerhuizen hoofd is komt tot de ketter ja of niet het hoofd komt tot de ketter dus die rechtvaardigen die hoofden waren van leerscholen dat wil zeggen die konden tot aan de ketter euh, zich corrigeren of euh, overeenkomen tot naar regenschappen tot de ketter die konden dat zien, kijk, levikach, levikach, en daarom dertien. Loleisha, Zahu, Kolach Haverim hadden al deze, al, hadden al, alle kameraden, die, dus die, die in de rabbi, in de, in het school, van het school van rabbi, van het huis van, van het leerhuis van rabbi Shimon, hadden zij niet, eh, uh, waardig, waren zij niet waardig om, als zij niet waardig zouden geweest om het aspect Rachei Matifta, om het aspect van de hoofden van het leer, leerhuis te bereiken, dan zouden zij niet waardig zijn, uh, zouden ze ook niet verdienen om Le Kabel om Mashiach uh, te zien. Of reinkomst naar reichenskamer, niets anders. Punt. We zesho meer Begin. De holt, de taman, resheme um En dat is wat de overzicht. zegt. We meer en dat is wat de overzicht Begin de holt, de taman. Omdat alle achtwaardigen, die daar waren. In het school van Rabbi Shimon. Resheme die waren hoofden van... Het leerhuis. Eigenlijk, hoofd, het is een, het is een, een soort geestelijke uh, titel. Het is niet een school, iemand was een uh, hoofd van de school, nog een keer. Die bereikte het niveau van hoofd van het leerhuis, betekende, die kon slaan zijn oorgozer tot aan de ketter. En daarom konden zij Mashiach zien. Want dan slaat, slaat men van beneden het licht Oor gozer van zichzelf. Tot aan de ketter. En de ketter licht keter van boven. Oor uh, yashar van directe licht. Dat is Mashiach. Het licht van Mashiach. Dat is dan van boven. Dat is, en dan kan men aanrekenen. Berekenen. Slaan het licht. Oor gozer van beneden. Tot de kracht van de Mashiach. Tot de kracht van het licht van Jichida. Dat is de machine. En niet iets anders. Niet, eh, niet denken dat dit het... zo'n so beetje kinderlijk dat dit van flesh en bloed iemand komt, dat het iemand komt weer, net als ik. Zo, so een beetje, alleen knapper, een beetje, een beetje zo. Het is natuurlijk niet zo. En het is de kracht. En dan, en dan zal het gezellig zijn, dan zal allemaal zullen we dan uh, geweldig. Uh, zonder werken, alleen maar zeggen, ik geloof het, dan ben ik, ik klaar. Nee, we moeten allemaal werken en onszelf in overeenstemming te brengen. Zeventig. We zeventig. We We nun metiefte de We zeventig. We zeventig. We We zeventig. We 19, de metiefde, de dubbele punt. We zijn zo, maar en dat is wat hij zo over zegt. We met metiefte dit taman en deze leerscholen die daar zijn, regimen die zijn opgetekend of ken, gekend, 18, nee, de inon, dat die zijn, etso enzo, enzovoort. Zalke, metiefde, de hoge, en dat zij uh, stegen op van het leerhuis van hier, dus waar zij zijn, elk afzonderlijk, 19, de metiefde, de rakieën, naar de metiefde, naar het leerhuis van de rakieën, van het uh, uitspans. Daar heb ik, dus uh, dubbele punt. Dus wie het niveau had van uh, hoofden van het leerschool, die kon opsteken naar, dit, naar dat leerhuis van um, uh, Rakia, van het uitspansel. En dat is het leerhuis van uitspansel, van Rakia, dat is, wordt geleid door Memtet. Dubbele vreemd. Maschmijanu 20, hoe, gar Madrigod, 21 namu God. Kijk, hij zei dat zij al die hoofden van, ja, degene die het niveau hadden van hoofden van leerscholen, dat zij allemaal stegen naar hogere positie, ja, naar, naar het hoofd, naar het leerschool van het uitspans. Allemaal nog moesten opstegen. Waarom is dat? Wat, wat betekent dat? Dubbele punt. Maar Shmianu, het laat, hij laat ons weten, de zogger. Schelo lag om omdat men, men, om men mag niet te denken, niet, uh, niet denken, twintig. Je hebt dat is het aspect van hoofden van leerscholen. Hoe gar, shalmadrigot, namugo, namu dat dit gar is, dat dit het, het niveau van gar, van de drie eerste is, van lagere traptreden. Ja? Want het kan zijn dat het gar kan je ook hebben in lagere tra traptreden, ja of niet? Overal het bestaat wakken eh, en gar, dus drie eerste. Maar hij zegt dat, speciaal de zorgers zegt ons, dat het die geeft ons te weten, gezegd, dat zij stegen op, boven, etc., betekent dat dit om laten ons zien, dat het niet van lagere traptreden, zij hadden het niveau niet van de lagere, gar van de lagere traptreden. Want iedereen die behoorde tot het niveau van met Rache Metivta, Rachei hoofden van de leerscholen, die allemaal hadden zij het niveau van gar, maar niet lagere traptreden, van, niet van lagere traptreden van gar. 21. Na de punt. La Ze Omer. Veenon metifta de taman. 22. Ayu Bamadrigod gavohod me odne lot. A de 23. Shahaverim kulam shel eilu. A tot zahu la lot. 24, Misham, mitifte de rakia. 21. We ze mm -hmm. Omer, daarover zeg die. We non mitifte de Taman, en die leerscholen van daar, dus die daar waren. 22. Ajuwamadregod, gavohodmeod neelod, die waren op de trap treden. Van zeer, zeer hoog verheven traptreden. Ade 23: Shacheverim Kulam Shele la Amitif tot. Zo so so hoog dat deze kameraden, allemaal, al die kameraden van deze leerscholen, waardig waren, la Lot om daaruit op te steken, le derakia de, de naar de metiefde naar het leerschool van de Rakia van het uitspansel punt vata zachu kol eilu 25 hachavirim lefkinat resha de eilu hametiefdot en nu werden al deze kameraden uh, waardig uh, het traptreden, de traptreden over het aspect van Ro Resha, het hoofd van al deze leerscholen. Zo zien, punt. We zijn 26 Amro. Vinon non metifte de taman, regime 27. Sche Rashimin be in de madrigot, gevohot lot, 28. Ad we hol in non 29. Salkemi metifte de hoche, metifte de rakia, 30. שכל החברים משם היו זוכים לעלות משם איננדרטח למטיפת דרכיה. ולא עוד אלא גם משיח תוינדרטח, אתי בחולנון מתיפת, וחתי מוריית דריינדרטח, מפומי הוא תראבנן כלומר. כל כך גבוהה מעלת הכפריא מיתי ותוד, ה'אילו, אדש ה'המשי, אגב, ב'הכול ד'הענדים, ל'הינקר קולונד, יאשתרייקל, א'אילו, אמיתית ותוד, ל'היתא תיר, מ'הידושה יתור אתמ, ת'ה'ש'ל, הכפריא מיתי ותא. ל'ה'זאת, ז'אכ'ו, כ'האילו, הכפריא, תרי, אמיתית ותוד, ל'ה'היות, 4, leotam, hamitief tot. We keren terug naar de vorige, naar de rechterkolom. De regel 25. Gewoon zachtjes verder. Het is zeer, zeer hoog. En hij gaat ons stap voor stap dat uitleggen. Dat weet ook, zullen we precies zien. Waar, waar het over draait, welke niveaus zijn, wat is hoog, welke hoogte, etc. Maar intussen laat je ons zien de dus zorgen dat het heel hoog zijn. Dat zij allemaal hoog waren naar hun, hun scholen, maar zij stegen nog hoger naar het leerschool van um, Memtet. We zijn Amro, en dat is wat hij zegt 26. We zijn nu met en deze leerscholen vandaar. vandaar. Dus iedereen had, was op een bepaald niveau van een bepaalde leerschool. Een bepaalde traptreden. Regime in en non. Die zijn opgetekend. Wat betekent dat? Shahem 27. Regime bij en Madrigode. Dat betekent wat zegt, zegt de dus zorg. Dat zij zijn opgetekend. Dus ze hebben dan inkervingen. Regime betekent ook inkervingen. Dat al die vrienden, al die, ze hebben dan de in van zeer hoge, hoog verheven traptreden. Dermate hoog, 28. Ade, we gooien in een die we met diefte. Zodat zod, uh, de, al deze kameraden van elke van die, die, van die leer, van dat leer, leerhuizen 29, zal metiefde de hoge die stegen op van die van hun eigen leerscholen waar ze ook waren eh, limitiefde de rakiën naar het, de, het leerhuis van, de, van het uitspansel dus naar het leerhuis van eh, Memtet 30 secola gavirien Misham, in dat alle kameraden van da, die daar waren, waren er, war het waardig om la lot Misham, om daar vandaan op te steken, uh, 31 limitief te dragen naar het leerhuis van het uitspansel. Oké. Okay. Dat is al een gegeven wat ook erg belangrijk voor ons is. Walor niet alleen dat. Bovendien. Ella Gam Mashiach ate beholinon Betiefte. Maar ook. Maar nog meer zegt hij. Dat. Um, ook de Mashiach. Ook de bevrijder de Mashiach. 32, ate kwam naar elke van die leerhuizen, elke van die leerhuizen, we gaat hem oorijten, let op wat hij zegt ons, en had ingekerfd de Torah, dus had de Torah, die elke inkerving betekent, inkerving altijd betekent iets van iets te ontvangen, iets een uh, zekere kennis of bevatting verkregen, duidelijk, dat is dan inkerving. En dan is het, zegt hij dat, en zo dat de Mashiach, de, de bevrijder Mashiach kwam in elke van deze, van die leerhuizen. We gaat hem en had ingekewerken, de Torah, dus heeft ook nog Torah van hen geleerd, met andere woorden. mipumehu van, uit de monden, de Rabbanen uit de monden van die leraren daar, klamar. That will say. Kool Kah, Gawaha, Malat. That will say, him. let op. Dermate hoog was. De. De. Positie van. De. Geestelijke kennis van die. Van die laten zeggen leerlingen van die van die leerhuizen. Adshemash, Adshemahmasiach, ba, ba, hol, eilu, ametivtut, dat de mashiach kwam naar al deze linker, de linker kolom eerste regel, naar al deze, naar al deze uh, leerhuizen legitater om krontjes te verkrijgen van hen, duidelijk krontjes te verkrijgen, dus de gar van hen te verkrijgen. Mishi tam door de nieuwigheden van hun Torah van, van hun leer van hun bevattingen wat zij hadden uit de Torah, nieuws, nieuwe ontdekkingen, nieuwe dingen hadden eh, naar voren gebracht. En hij had de Mashiach zelf had van hen alle kro de kroontjes verkregen, verkregen, verkregen, verkregen dus die gaar verkreeg van hen. Twee. Schelig en dat zijn de, dat heb je geleerd van die gewrij van de amitiefde, dus niet van de hoofden van de amitiefde, maar ook van die leerlingen van die leerscholen, van die leerhuizen. Oké? Okay? Let op wat je zegt ons. En nu. Werden al deze. Uh, kameraden. Als die, al deze. Als we zeggen, leerlingen van die. Leerhuizen. Legiot badargat. Om. Die waardig werden. werden om op, het, op de. Traptreden te zijn. Van. Van. Hoofden van Leerhuizen. Leotama met tief Voor die desbetreffende Leerhuizen. Punt. Wezehu Shemassik Bahahi, laatste nog. Bahahi, Shahata, vijf Ate mashir Me atar. Me atar. Min reshe met jefte. זאת בייטרין אליין אמנאמטה אחר שקול איילו זייפן חבריי אמיתיפטות זחו למדרגת רשיי מיטיפתי acht נימצה שמאשיה ניטא ניט א ניטא ניטא ניטא טר מורייט דרשיי we mita the term in Rashay, the term, the term, the term, the term, 4. We and that is what he concluded of Bahahi, Shata, Obdat that ogenblik. 5. Of letterly ate vijf Mashiach, kwam Mashiach met ater die bekroond werd was door de hoofden van de leerhuizen, dus hij krijgt dan die gar van, van hen, van iedereen, hij krijgt die dan gar, de drie eerste sfeer, drie eerste sfeer door hun man zij doen do man, op, man opbrengen en hij krijgt die kroontjes eh, be'at, be'itrin alleen, door hoge kronen, zes, am nam ata, maar nu echter nieuw. a harsha o gol edo, gevrij zeven, nadat al deze kameraden van de leerscholen, zacholen, met metifte, waardig werden of verdienden, waardig werden om uh, de traptreden van Racheve van de hoofden, van de leerhuizen. Ach, neemt tijd, blijkt dus, ze Mashiach niet at er, dat Mashiach, die krijgt de de kroontjes door hen, me ureite van de Torah, de Racheve van de hoofden, van de leerhuizen, 9 nee, we nemen samen met dat termen, in En het blijkt dus dat hij kroontjes krijgt van de hoofden van de leerhuizen. Tien iedereen, bij iedereen alleen, bij ieder. Het meeste, de meeste kroontjes krijgt hij van die hoofden van de uh, leerscholen. De uh, hoogste kroontjes. Stap, stap voor stap. Nu gaan we een pauze lanceren, dan gaan we verder.